Bij Antarctica is een Spaanse marinekapitein om het leven gekomen. Hij sloeg overboord toen hij met een onderzoeksschip op weg was naar een Spaanse basis op Antarctica. Zijn lichaam werd na zes uur zoeken gevonden in het koude water. Het is nog niet duidelijk waardoor de kapitein overboord sloeg. Het lichaam van de man wordt teruggevaren naar Argentinië en dan overgebracht naar Spanje.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 Welkom bij Risa. Je bent waarschijnlijk een beetje uit de club aan het rollen. Pas dan vooral op, want anders wordt het al heel snel glijden. Het is vrij glad op de weg. Of misschien ben je wel net wakker. Ben je aan het klaarmaken voor een uh, vroege ochtenddienst. Misschien leg je wel de hele nacht al wakker precies van ik uh, wil eventjes geïnterteind worden, eventjes my mind of the business die in mijn hoofd speelt. Nou, geen probleem, ik heb een hele hoop mooie dingen voor je. Wat dacht je van een uh, rapper die uh, heel veel commotie veroorzaakte? Eigenlijk leek het alsof heel Nederland tegen hem was, maar hij kwam het beter uit. Hij heeft nu een van de grootste labels van Nederland en uh, hij verdient daar goed geld mee. En hij gaat je ook precies vertellen hoe dat allemaal is begonnen en gegaan. En vannacht is het Oscar tijd en als filmliefhebber ben je daar natuurlijk al een hele tijd naar aan het Uitkijken, wij ook. We hebben twee gasten die jou uitgebreid gaan vertellen waar je op moet gaan letten tijdens die Oscars. Maar voor nu, genoeg gepraat, tijd voor een plaat.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 9 to 5. Je zal het maar moeten werken van 9 tot 5. Nee, de meesten zitten erin. Ik zit van 5 tot 7. Ook niet de beste tijd, hoor. Kan ik je ook vertellen. Het is uh, voor mij ook altijd even lekker wakker worden. Drie uurtjes slapen. En dan, uh, nou ja, dan moet ik maar weer mooie radio gaan maken. Tenminste, dat hopen we dan. Maar ja, dat bepaal jij uiteindelijk. Want... Uh, van jullie krijg ik natuurlijk wel eens in de app commentaar. Nou ja, Risa, had je toch even anders moeten doen? Ja, heb je gelijk. Dan moet jij hier om uh, vijf uur morgens lekker gaan staan. Kijken of jij het zo lekker vindt om achter die knop te staan. <lacht> nee, ik ben hartstikke blij dat je luistert. en Zorg er ook voor dat je die Radio 1 app hebt, hè. Want uh, dan kan je met ons praten in de studio. Kun je ons vertellen wat je van de onderwerpen vindt. En soms ook als we een quizje spelen kan je dan meteen het antwoord geven. Wie weet ga je dan wel naar huis met prijzen. Prijzen, prijzen om erbij te blijven. Het kan allemaal hier zo bij Risa. En we hebben een hele uh, toffe uitzending voor je klaarstaan. Zeker als je een Oscar-liefhebber bent, zou ik je aanraden om tot het laatste uur te luisteren. Want dan gaan we vol in de Oscars Gaan we een uur lang praten over alle nominaties en over de, over de dingen die gebeurd zijn het afgelopen jaar. Hashtag MeToo. Dat weet je natuurlijk wel. Hè? Dat is allemaal... Dat heeft heel veel impact gehad hoor, op de industrie. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen hier aan de hand. Bijvoorbeeld in dit uur hebben we een, een rapper te gast. Een hele bekende rapper. Een van de bekendste rappers van Nederland. Zeker op dit moment onder de jongeren. En uh, hij gaat je uitgebreid vertellen hoe zwaar het is om aan de top te komen. Maar ook hoe zwaar het is om daar te blijven. Telefoon. Oh, telefoon. Nou, dan zal het wel een, een, een belletje zijn over Grammatica Dag. Het is vandaag 4 maart, oftewel de nationale dag van de grammatica. Je mag ongegeneerd de taalnatie uithangen... en mensen erop aanspreken dat ze maar schaamteloos fouten blijven maken... Ik bel dan ook met Sterre Leufkens, universitair docent... ...Nederlands taalkunde in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is wat, hè. De, de grammatica. Je mag er vandaag uitgebreid over klagen. Maar wat is nou de meest gemaakte fout ooit? Oeh, de meest gemaakte fout zou ik niet weten. Ik ben het niet zo uh, van dat fouten benoemen... ...want eigenlijk zijn uh, fouten altijd tekenen dat er iets aan het veranderen is... Ja, nee, uh, dus wat, wat we nu fout vinden, dat vinden we over 50 jaar uh, misschien goed. Ja, ja, dat zeiden ze in de oorlog ook, maar dat liep toch heel anders af, hoor. Maar, <laughs> <Nee>. <laughs> hey, maar, uh, eventjes, nee, maar ik bedoel, bijvoorbeeld, uh, er schijnt een heel groot probleem te zijn tussen hen en hun. Ja, uh, dat is al heel lang uh, een dingetje. Um, want officieel is dan de regel dat je uh, hen moet gebruiken voor een leidend voorwerp... en hun voor een meewerkend voorwerp. Ja. Nou, dat is al best lastig uitleggen wat dan het verschil is. En het is ook iets wat eigenlijk uh, van oorsprong niet in de Nederlandse grammatica voorkwam, die regel. Oh, is maar is staat erin er was er, uh, Ja, dus de 16e eeuw studie, toen was er een uh, taalkundige en die uh, vond dat het Nederlands wat meer op het Latijn moest gaan lijken. Okay. En het Latijn heeft ook zo'n uh, verschil. Uh, dus die zei van nou, we gaan het vanaf nu anders doen. We gaan uh, in dat geval hen gebruiken, in andere gevallen hun. Oh, dan zijn we lekker klaar mee dan. En toen, uh, ja, precies. Want vervolgens zitten we dus al eeuwen daar heel erg op te studeren en heel erg ons best te doen om dat goed te doen en elkaar te verbeteren. Maar ja, het is gewoon niet echt een, een grammatica-regel die je vanzelf leert. Terwijl heel veel andere grammatica-regels, die leer je wel vanzelf als kind... Maar waarom ga je dat zo... automatisch goed doen. Waarom worden dat soort regels dan niet afgeschaft als iedereen daar zoveel moeite mee heeft? Ja, mensen vinden het toch heel belangrijk. Mensen willen heel graag het goed doen. Dus ze willen ook heel netjes de grammatica-regels volgen. Dat vinden mensen heel belangrijk. Um, terwijl in zo'n geval, is, dus dit is zo'n regel, dus eigenlijk... Ja, dat hoort niet echt bij de taal. Dus, wat mij betreft, kunnen we ook zonder. Oké, okay, nou dan schaffen we het gewoon af. Uh, ja, het is nou toch de dag van de grammatica, We nou ja, dus deze besloten. Kijk, we kijk maar hoe ze dat ja, Kijk maar hoe ze nou, er erbij omgaan. <laughs> ja. Nou ja, nu, nu zeg je ja, grammatica. Ik, ik merk zelfs te, tussen verschillende mensen dat ze soms het verschil niet weten tussen spelling en grammatica. Ja, dat is een goed punt. Ja, dat is, um, veel mensen zien dat een beetje als hetzelfde. Uh, dus als je een uh, spelfout maakt, dan zeggen ze ook... Uh, van oh dat is een taalfout, je, doet, uh, je snapt de grammatica niet. Maar dat zijn echt twee verschillende dingen eigenlijk. Kun je het daar uh, uitleggen voor de mensen die het niet meer weten? Nou, grammatica, dat gaat echt over de structuur van taal. Dus van zinnen bijvoorbeeld. Hoe zitten zinnen in elkaar? Wat is de volgorde van het woorden... Um, uh, als het uh, onderwerp van de zin verandert, dan moet je het werkwoord ook veranderen. Dat soort aspecten. Yeah. De spelling gaat puur over het, uh, over het opschrijven van taal. Dus welke letters gebruik je om het woord weer te geven? En dat zijn heel andere dingen. En dat zie je er bijvoorbeeld aan dat we dat op een heel andere manier leren. Dus grammatica, bijvoorbeeld welke uh, volgorde de woorden in een zin staan... Dat ja. leer je als kind eigenlijk helemaal vanzelf. Ik bedoel, Niemand heeft jou ooit verteld dat in het Nederlands... Uh, het, uh, het onderwerp voorop staat in de zin en daarna het werkwoord komt. Uh, toch doe je dat allemaal goed. Um, terwijl spelling, daarvoor moet je echt naar school... en dan moet iemand je uitleggen van... nee, in dit geval krijg je een D en in dat geval krijg je een T. Ah, op die manier, dus dat nou, zijn echt twee verschillende dingen. Nu snij je wat aan, hè? D'tjes en T'tjes. Gaan nog steeds heel veel ja. fout. <laughs> ja, hij kan T. Maar ja, inderdaad... Ja, tests maken mensen veel fouten mee. Um, sterker nog zelfs de mensen die de regels heel goed kennen. Uh, uh, die bijvoorbeeld uh, hoogleraar zijn in, in de Nederlandse taal en cultuur. Uh, zelfs die mensen maken daar nog wel eens fouten mee. Waar zit dat dan in? En daar, is ook, uh, ja, daar is onderzoek naar gedaan in België. Um, het blijkt te komen door de manier waarop onze hersenen werken. Dus we kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen. Uh, onze hersenen die hebben een werkgeheugen. Dus dat is zeg maar het uh, korte geheugen... Ja. Um, waarmee je lastige dingen oplost. Mm -hmm. En als dat werkgeheugen heel druk bezig is... Uh, dan uh, schakelt het een beetje op de automatische piloot. Mm -hmm. Dus zelfs als je de regels voor D's en heel goed kent... als je eigenlijk aan iets anders aan het denken bent... en je bent druk bezig met iets... Um, dan schakel je over op de automatische piloot... en dan kiezen je hersenen gewoon voor de... Voor de woordvorm die ze het vaakst gezien hebben. Ah, voor, voor... Dus als dat gebeurt met een D is. Uh, dan schrijf je gewoon op gebeurt met een D. Ook al weet je uh, dat het volgens de regels gebeurt met een T zou moeten zijn. Ah, oké, okay. dus je kan er eigenlijk niks aan doen. Nee, je kunt er eigenlijk niet zoveel aan doen. Nee. Ja, je, je kunt het uh, uh, voorkomen door dingen heel vaak over te lezen en, uh, en dan te corrigeren. Maar iedereen maakt wel eens op die manier een dt-fout. Ik ben weer helemaal bijgespijkerd met een D. Uh, thee, ja. uh, wat was het nou? Eh, ben ik ben kwijt. <laughs> ik, uh, ik ga jou bedanken dat ik je zo vroeg in de ochtend mocht bellen. En, uh, dan nou, heb, graag gedaan. Ik, heb ik nog alleen een keuze voor je? Wil je Goedem. hele nieuwe muziek of zeg je nou ik hou ook wel van oude muziek? Ik uh, hou wel van een beetje oude muziek op zijn tijd. ja. Dan heb ik voor jou de Beatles. Come Together, dankjewel. Leuk, dankjewel. Het, uh, het is die badass plaat van de Beatles. Come together hier, Risa, Binefara, Radio 1. My true love will be waiting, be waiting at the end of my life. Move them on, hit them up. up, Move them up, move them on, hit them up, raw cut them out, ride them in, ride them in, Cut them in. in, ride them in, ride 'em Van de film, The Blues Brothers. De The theme from Rawhide. En die draaien we natuurlijk een raw. beetje omdat het vannacht Oscarnacht is. En uh, het blijft een uh, hele goede film. Ook hele goede muziek. Die dan gezongen is door Dan Aykroyd. En John Belushi. En John Belushi die is uh, niet, uh, niet veel later, niet veel jaren later, is hij overleden. Veel te vroeg. Gigantisch goede comedian. Uh, hij heeft nog wel een broer die in de business zit. Maar ja, die was iets minder goed. <lacht> Hoor je wat minder van. Alhoewel, die heeft ook wel heel veel films gemaakt. Welkom terug bij Risa. Uh, je hebt al gehoord over grammatica. Uh, over uh, hoe je precies uh, moet spellen. En wat je precies allemaal fouten doet en waarom je er eigenlijk niks aan kan doen. Het zit allemaal in je hersenen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dus dan weet je dat voor de rest van de week... Voor de, nou ja, na een week vergeet je dat waarschijnlijk weer, dat zit ook in je hersenen. Maar dan weet je, dat, dat is je excuus, je kan er niks aan doen. Wat je wel wat aan kunt doen is als je niet geluisterd hebt vandaag... als je nu de radio uitzet, want dan ga je wat missen. Dan ga je namelijk een rapper missen. Een rapper die ja, toch heel veel heeft meegemaakt in zijn korte carrière tot nu toe. Een uh, rapper die uh, heeft moeten vechten tegen media... Tegen, oh, tegenover andere rappers misschien ook wel... en tegenover uh. Radio uh, maar uiteindelijk is hij daar alleen maar beter van geworden. Hij heeft een van de grootste labels van dit moment in Nederland. En ik heb het over Ismogen. Dankjewel, man, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel. Ben jij nog wakker of ben je net wakker? Uh, ik ben nog wakker, man. Ik ben nog wakker. Hoe heb je jezelf wakker gehouden? Uh, ja, ik was uh, sowieso nog in de studio tot een uur of twaalf. Daarna had ik nog een show in Gent. En toen gelijk hier naartoe uh, gehaast. Nou, fijn dat je erbij bent. Ja, toch. Dankjewel um, dat ik er mag zijn. Voor de mensen die jouw muziek nog niet kennen, heb ik even een recap gemaakt. Jou en je verhaal gaat goed, maar ik wil het allemaal. Ik kom Marokko. Het gaat goed, maar ik wil het allemaal. Ik kom Marokko. Geef me mijn toe en laat mij, mij gaan. Ik kan niet blijven hangen met je. Ik moet dus, ik heb hier niks aan. Nee. Ik kan niet blijven hangen met je. Ik hoef niks van je te weten als ik niet met je kan eten, broer. Ik kan niet blijven hangen met je. Maar wie ben jij samen? Die kent je naam. Niemand weet van je bestaan, zeg mij wat jij hebt gedaan Ik kom op plekken waar je nooit hebt gestaan En ik geloof niks blind, behalve de Koran Ze vragen of het betaalt en hoeveel pak je per show Maar wat ik pak pak ik voor mij, ik pak het niet voor de show ja, en die laatste track, we kunnen er niet omheen... dat ja. heeft, heeft eigenlijk twee dingen voor je gedaan. Het heeft gigantisch veel commotie veroorzaakt. Ja. En tegelijkertijd heb ik ook wel het gevoel dat het uh, ervoor heeft gezorgd... dat je nog populairder werd onder jongeren. Ja, dat klopt. Kun uh, jij, uh, ik kan wel eigenlijk zeggen, ja, mijn carrière is eigenlijk begonnen... met, met een Zonnamo sessie maar mijn carrière is pas echt begonnen... na die track één, mans Ja, kun jij in het kort voor de mensen die dat niet hebben meegekregen... uitleggen wat er precies allemaal is gebeurd in die korte tijd rond die uh, track... Uh, rond die track of wat er daarna is gebeurd? Nou ja, eerst rond die trek en wat er daarna uh, is gebeurd. Rond die track een, een hoop gezeik en een hoop commotie om niks. En uh, ja, we zijn allemaal mensen, we maken allemaal wel eens fouten. Ook gewoon in onze uitspraak of in onze woordkeuze. En dat is wat ik toen in die tijd heb gedaan met één van de twee zinnen. Ja. En uh, dat heb ik ook uh, gewoon gecorrigeerd in de tracks daarna. Ja, maar eventjes, ik, ik ga het even benoemen zoals het is. Uh, er werd wat gezegd over uh, Joden ja. en uh, daar werd uh, behoorlijk tegen geageerd. Zo erg zelfs dat je ervoor voor de rechter moest komen. Ja, de zaak loopt nog steeds. Uh, ik ben in, ik was eerst, uh, eerst kreeg ik vrijspraak en ja. daarna ging het OM in hoger beroep daartegen. Ja. En toen uh, werd ik alsnog schuldig bevonden. En toen ben ik in cassatie gegaan en nu ben ik aan het wachten op die uitspraak. Vind je, vind je dat je beperkt wordt als artiest in wat je wil zeggen? Uh, uh, ja, ja. In, uh, in die zin wel. Vooral, uh, vooral voor mij zelf persoonlijk voelt dat zo. Omdat ik weer gewoon weet dat er veel ergere dingen worden geroepen en gezegd... in de Nederlandse rapwereld. Ja. Dus ik begrijp niet waarom ik er zo werd uitgepikt, maar ja... Misschien als ik er niet werd uitgepikt, dan had ik niet gestaan waar ik nu sta. Dus, uh... Ja, want je staat, uh, je staat uh, eigenlijk behoorlijk goed voor. Je hebt een van de grootste labels van Nederland op dit moment. Uh, ja, ja, klopt. Hoe is dat zo gekomen dan? Uh, ja, uh, ik denk hit na hit na hit droppen. En het is, de, het, is het internet tijdperk, dus uh, de cijfers spreken voor zich. En uh, ja... Abonnees bleven maar groeien en groeien en groeien, en artiesten kwamen erbij, en die pakken ook gewoon miljoenen views. En dan op een gegeven moment ben je zomaar uh, een van de grootste in Nederland. Okay, maar nou kan ik me voorstellen dat je dan in een dilemma komt. Want wat ik me nu afvraag, heb je, heb je wel heb je spijt van hetgene wat je hebt gezegd, of zeg je van ik sta er nog steeds achter op de mede? Uh, ik heb spijt van hetgene dat ik heb gezegd, niet omdat ik daarvoor ben uh, berecht. Ik heb alleen spijt van de jodenkwestie kwestie omdat. Ik niet het beeld wil schetsen dat ik of überhaupt wij moslims joden haten. Sterker nog, wij, wij zien hun echt gewoon als onze broeders. Het dus staat dat zelfs in de Koran, Het he? staat zelfs in de Koran, daarom. Dus daarin, in die woordkeuze heb ik mezelf vergist... en dat heb ik daarna in de tracks daarna ook gewoon goed gemaakt. Dus ik heb in de track Media heb ik duidelijk gezegd... Uh, ik heb niks tegen joden, heb wat tegen hun regime. En uh, de track die gelijk volgde naar uh, eenmans... dat was de tijd zal je leren... had ik het woordje joden voor zionisten vervangen. En in eenmans 2.0 heb ik dat nog een keer duidelijk gemaakt. Dus ja, ik denk bij mezelf... Uh, ja, op een gegeven moment heb je het wel eens gezegd. Ja, gezicht. snap je? <laughs> gelijk heb je. Hé, hey, uh, ik heb hier een track... In je nieuwe album, Transformatie, Pak Alles. Ja. Waarom Pak Alles? Uh, ja, in het leven is het, uh, pak alles of niks, hè? Ja, je hebt gelijk ook. Ja, Zakken vullen. Ismo is de gast, uh, hier is die terug, Pak Alles. Ik weet alles van verlies, van verlies. Zijn gekomen van de streets. van de streets. Van dat leven snap je niet, snap je niet? Je pakt alles of pak niets, ik pak alles wat ik zie. Ah. Na, apen, ja, zet je passies. Jein, nicht, noem mij niet geniet. Was dit poker, was ik de I'm in love. I'm all shook up. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think? Oh, when you have such luck, I'm in love. I'm all shook up. Mm -hmm. What's on my mind? I'm a little mixed up on the feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. What the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh.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 Elvis Presley, All Shook Up. In de studio heb ik Ismo. Hij had eerder een interview met mijn collega Fernando van Fanix. En uh, daar hoorde ik onder andere dit. Maar op een gegeven moment komt het punt dat je benaderd wordt... door labels om bij hen te tekenen. En dan zeg ja. jij, koppig, ik doe het zelf. Waarom? Weet je wat het is? Uh, ik had één eenmans gedropt. Na één eenmans kwam er natuurlijk heel veel uh, kritiek op mij. Van de alle kanten van de News tot de uh, noem maar op. Ja, maar... Dus toen... Maar wat gebeurt toen ook... Doordat ik zoveel kritiek kreeg, tegen die views. En toen zag ik voor het eerste keer in mijn leven YouTube geld. Ik denk, hé, dit is wel leuk, toch? Nou moet ik snel mijn volgende clip gaan droppen. En toen ging ik op Google, toen zag ik mensen EP's droppen. dacht ik, ik moet ook mijn eigen EP droppen nu. Toen ging ik googelen hoe breng ik EP's uit? Puntje bij paardje kwam ik erachter. Toen dropte ik mijn EP, die kwam op nummer 1 binnen. Daar had ik een aardig zakcentje mee verdiend. En toen pas kwamen de labels aankloppen. Ja. Want ondanks alle negatieve publiciteit en alles... ...ik kwam gewoon overal op nummer 1 binnen met mijn eerste EP. Wow. Helemaal op mijzelf en één FT erop. En toen dropte ik die EP, die kwam op één overal. En toen wist ik wat ik verdiend per stream. Toen wist ik wat ik verdiende per dit. En toen had ik sponsordeals, daar trok ik ook geld uit. En YouTube en de... toen ging ik met labels zitten. En ja. dan is het gewoon een simpel rekensommetje. Oké, okay, jij wil mij tekenen voor dit album. Ik heb hier 21 tracks. 21 tracks. En uh, dan ga je een keuze maken. En je ja, koos ervoor om het zelf te doen. Ja man, uh, ik had wel uh, bijna een uh, deal toen met... Uh, ja, ik ga de naam niet noemen, maar ik had wel bijna een deal. en Uiteindelijk had ik dat... Ze hadden mij wel het bedrag gegeven wat ik ervoor wou. Maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. En uiteindelijk heb ik met dat album uh, ja, wel drie tot vier keer zoveel geslagen als die deal. Dus dan ben je eigenlijk gewoon een zakenman? Ja, dat ben ik wel. Is dat uh, fijn te combineren als muzikant? Uh, soms is het wel een beetje te veel, omdat uh, net, ik heb ook artiesten onder mij en uh, ik probeer me soms te veel te bemoeien met hun. Ook in hun artiest zijn of hoe ze muziek uh, willen brengen, omdat ik al zie hoe dat product naar buiten moet komen. Ja. Terwijl het zijn eigenlijk artiesten die willen dingen doen die ze zelf willen doen, snap je? Dus dan ben jij eigenlijk degene die censureert? Ja, in principe wel, soms wel. Ja. Maar hoe hou je dan die, die petten gescheiden? Uh, hoe hou je die petten gescheiden? Kan je dat uh, beter toelichten? Hoe, hoe, hoe hou je die verschillende functies gescheiden? Want ik kan me voorstellen, dat de uh, Zakeman... ja, wat het is gewoon een zakenman. Op een gegeven moment het is het gewoon natuurlijk. Ik bedoel, een zakenman zijn, dat zit ook eigenlijk gewoon in mijn bloed en dat gaat automatisch. Ja. Ik bedoel, als artiest zijn, dan maak ik gewoon muziek die ik leuk vind. Maar als zakenman denk ik bij mezelf bijvoorbeeld als ik een album maak... welke track moet ik klippen? Welke, welke gaat mij het meeste opleveren? Of wat moet ik hierop doen? En Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar nou staat er een artiest op jouw label en die heeft ja. een hele toffe track. Echt Gewoon een track waarvan, waarvan iedereen kan zeggen... nou, dit is zo verschrikkelijk mooi, maar tegelijkertijd weet jij... nou, die gaat never gedraaid worden op de radio. Wat kies je ja. nu? Uh, dan zeg ik uh, tegen hem, laten we beter... Deze track even op de EP laten en dan droppen we een andere clip. En mocht die track veel streams pakken dat je er niet meer omheen kan... ja dan clippen we hem, want dan kan de radio er ook niet meer omheen. Oké. Okay. Die video's die je op YouTube dropt, ja. hebben allemaal minimaal een miljoen views. ja Wat onderscheidt jouw label van de rest van Nederland? Uh, ik denk de echtheid en uh, ik vind... Uh, dat we ook echt, onze muziek is zeg maar... Voor mijn muziek, ik vind ook liefjes uh, muziek op dit moment... vind ik niet te vergelijken met andere artiesten in Nederland. Dat terwijl de meeste muziek van de andere artiesten... wel met elkaar te vergelijken is. Ja, je zit in een, echt een eigen genre ah, bij Ja, een eigen straatje inderdaad. Maar ja. jouw, jouw artiesten op jouw label... die komen wel weer wat dichter bij jou in de buurt. Ja, dat klopt. Maar nu heb ik bijvoorbeeld... Uh, ik heb een nieuwe artiest uh, sinds kort onder mij ook. Die heeft nog niks uitgebracht, maar die heet Kees. Kees, ja. oké. Okay. Snap je, daar gaat het al. Daar gaat al de <laughs> hele andere kant op, snap je? Dus uh, okay. het, is, het is toevallig dat Riffy die is wel een beetje meer mijn kant op. Yeah. Maar we zijn ook aan het kijken om andere dingen te doen dan alleen onze kant. Ik bedoel, uh, muziek is breed en uh, publiek is ook breed. Je hebt van alle soorten doelgroepen. Je gaat eigenlijk een beetje Dr. Dre, die op een gegeven moment ook besloot van... nou, dan maak ik het wat wijder en dan zorg ik ervoor dat ik wat meer, nog wat, nog wat ja. meer markt pak. Ja, inderdaad, precies, dat is het. Lekker hoor. Hey, uh, jij hebt een track die heet uh, Salepar. Dat, dat, zeg, spreek dat goed uit? Mijn Salepar, Frans. Ja, ja, want mijn Frans is echt, echt waardeloos. <laughs> waardeloos. En uh, nu vroeg ik me ineens hoe kom jij er nou op om in het uh, Frans te gaan rappen? Uh, ja, ik had dat eigenlijk al een paar jaar in mijn hoofd om dat te doen. En uh, nu was de tijd rijp om dat te doen. Maar betekent dat dat je dan ook wil uitbreiden naar Frans-talig gebied? Of heb je ja, iets ja van... nee, nee, nee. We doen niks voor de lol. Ja, we hmm. doen het wel voor de lol, maar uiteindelijk... Het is alles wat online komt, dat heeft uh, een doel. Ja, want in Frankrijk, uh, daar zit een hele grote Marokkaanse gemeenschap. Ja, die ook en zit niet is... alleen in Frankrijk. Ook in Marokko draaien ze veel Franse muziek. En salopar is eigenlijk een woordje dat ook veel in Marokko wordt gebruikt. Ja, want wat betekent het? Uh, het betekent... Uh, mag ik dat zeggen? Ja, je mag niet ja, alles zeggen, geloof me. Het betekent me. klootzak. En, uh, klootzak, oké, okay, ja. Ik weet nog toen ik klein was dat mijn moeder als ik, als ik vervelend was... dat ze riep van uh, kom naar beneden als toch? <laughs> dus zo ben ik op dat idee gekomen voor die trek. Oké. Okay. En uh, het, het is dus eigenlijk een beetje iets wat je vooruit je jeugd hebt meegekregen. Ja, inderdaad. Ja. En, en ik, ik weet dat veel van onze Marokkaanse jongeren zich daar ook in herkennen. En niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd je gaat gewoon voor werelddominatie. Ja, dat is de bedoeling, man. Ja, je gaat hem live doen, hè? Ja, toch? Ik ga mijn best doen. Ik ben wel uh, misschien ben ik een beetje schor. Ik heb net opgetreden, maar we gaan gewoon ons best doen. Komt goed. Hey, oui, Salopar. Yeah, salopard, salopard, salopard, yeah, salopard. On va terminer tous ces problèmes, ouais, ce soir. Je n'ai rien à foutre avec tous ces seins. Hey. Je n'ai rien oublié, toujours entré de prier. Mes amis, tous oubliés, on va voir qui va briller. Je veux même pas me plier, même si vous allez parler ou crier. Ça va payer, ça va payer, je veux prendre tout mes billets. Y'a Kid qui peut vous sauver Vous et moi y'a plus de l'OV Tu m'as cherché, tu m'as trouvé Pas besoin d'être approuvé Vous étiez pas dans la merde Moi j'ai gagné et il perd Oui cette vie elle coûte trop cher Je rentre pas dans la misère hey, hey. énervé Comme jamais je suis dans le noir Mes ennemis m'ont cherché, ils veulent me voir On va terminer tous ces problèmes, oui ce soir J'ai rien à foutre avec tous ces salopards Un salopard, salopard, y'est yeah, salopard Salopard, salopard, salopard, yeah, salopard, On va terminer tous ces problèmes, oui ce soir Je rien à ces Si tu as un problème, tu sais on trouver, je suis sur la route pour l'oser. Où elles m'ont vu, moi je ne vois pas trop de choses à faire dans ma journée. Ça taffe la nuit, je dois manger, ça taffe le matin, je dois bouger. Je pas d'attente de, de me poser. Et mes ennemis, ils sont bougés. Mais non c'est pas encore fini. Dieu m'a donné, il m'a béni. Lamborghini, intelligent et catémini. Je suis sur la route dans mon terminus. Sur ton ordi, comme mon grand Furus. Arrête de parler, je veux pas d'excuses. Tu fais les mecs, mais tu parles bus Énervé comme jamais, je suis dans le noir. Mes ennemers m'ont en cherché, ils veulent me voir. On va terminer tous ces problèmes, oui, ce soir. J'ai rien à foutre avec tous ces salopards. Salopards! Salopar, salopar, yes, salopar, salopar, salopar, yes, salopar. On va terminer, tous ces problèmes, moi, c'est soi. Je ne rien à foutre avec tous ces salopards. Ja toch, ja toch, ga die track checken op YouTube, salopar. Download gelijk mijn laatste album, hem op Spotify. Transformatie, weet zelf. SO naar Radio 1, SO naar Riza, dank jullie wel. hey. hey live hier voor het eerst op Radio 1. Salopar. We gaan zo direct met hem verder praten. Ismo is in de building En ook gaan we met mij praten... die we op een date hebben gestuurd. Hoe dat afloopt, hoe je zo.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 Een Bieber over uh, hoe verschrikkelijk moeilijk het is... om te begrijpen wat een vrouw nou precies van je wil. Nou, geloof me, mij weet er alles van onze redacteur Van Risa. Mm, ze vindt het zelfs uh, zo moeilijk om voor haarzelf te beslissen... dat ze besloten heeft om gewoon een serie reportages te maken uh, voor het daten. Ja, ik ga op zoek naar de ware. Je gaat op zoek naar de ware eindelijk. Je moeder heeft je een paar keer gezegd... Van, nou, het wordt nu echt tijd dat je of trouwt of gewoon een ander land verhuist... want ik moet je niet meer naar huis. Ja, en jij... Ja, ik, ja ik wil, ik wil, ik, het is niet dat ik van je af wil, maar ik wil gewoon dat een andere man voor je zorgt dan ik. Want het begint nu echt, uh, ik, het, het, het, het begint hele nare vormen aan te nemen, maar je bedoelt ook niet kwaad. Ik begrijp het. Maar ik heb toen ook besloten om je gewoon dan op een date te sturen, op een blind date. Ja. Vond ik zelf heel leuk. Want ja. ik, ik mocht toen echt kiezen van, nou ja, wie, wie ga ik, wie ga ik, wie ga ik uh, aan jou koppelen? Ik dacht, uh, ik dacht eerst misschien aan een uh, rapper. Toen dacht ik, uh, ja, uh, dat, is, uh, dat is misschien wel heel obvious. Want ja, dat, ja, ik weet natuurlijk dat ik met heel veel rappers omga. Toen dacht ik, misschien met een andere presentator. Ik heb nog een tijdje aan Fernando gedacht. Nee, echt? Ja, ik heb wel aan Fernando ik heel gedacht. heel leuk gevonden. Ja, dat begrijp ik. Daarom dacht ik, van, dat gaan we niet doen. Want dan ben ik je meteen kwijt. En ik moet nog een hele serie met je maken. Dus toen dacht ik uh, aan René van Meurs. Een collega van mij bij Panunpats. Een comedian en een hele goede cabaretier. Een hele goede gozer En jij bent met hem op blind date gegaan. Ja. Redacteur Mae op zoek naar de ware. Baby. Ik ga nu mijn make-up aan doen. Maar Ja? Ik, ik durf niet. Jawel, je moet er open in gaan. Dit wordt leuk. Nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik haat al daten, maar laten staan een blind date waar ik geen controle over heb, vind ik echt heel kut. Ja, maar je hebt geen controle, dus daar kan je net goed nu aan overgeven. Ja, we gaan het zien. Oh my god, ik ben in een verkeerde metro gestapt. Oh. God, volgens mij ben ik er. Sorry. Ik wist het. Jeetje, jeetje, jeetje. Oh, ik weet het. Ik tien minuten te laat op onze eerste date. Oh, hoi. hoi, ik ben René. Ik had al vermoedens dat jij het was. Hoezo dan? Omdat uh, ik had, had stiekem gekeken op Insta. Ja. En ik ging kijken welke mensen ik dus niet ken. Ja. En wie dus mij wel op mijn insta stories zat te kijken. Ja. En toen kwam ik op jou. Ik had je even gecheckt. <laughs> Omdat uh, <laughs> ik kreeg dus gisteren van jouw grote baas kreeg ik een appje. Yeah. of ik op date wilde met je. Yeah. En toen zei ik uh, dat is goed. Yeah. Maar dit wordt een hele rare avond. Omdat uh, we gaan dus een voorstelling kijken zometeen. Niet echt? Ja. Van wie? Van, van Marco Lopez, een vriend en een collega van mij. Yeah. Maar toen dacht ik, je kan niet op date gaan naar een voorstelling. Dat is heel kut. Yeah. Want dan zit je anderhalf uur naast elkaar. en dat, dan, dan, dan lach je harder om de gasten op het podium dan op mij. Dat vind ik altijd wel ongemakkelijk. Yeah. Dus ik dacht, ik moet er ook mee het eten nemen. Dus we gaan eerst uit eten. Oh, jeetje. Ja, ja, houdt de, de, de deur open? Ja, ja, precies. Oh, kijk nou. Gereserveerd. Oh, kut. Dit is toch verschrikkelijk? Dus Schuif die stoel voor mij, maar ik loop gewoon meteen daar. De... Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Toch, dankjewel. Wil je wit of rood? Wit. Wit, wit. Wil ik wil ook ik wit, wit. Nou, dan komt Jezus, dat ook mooi uit. Deze date gaat zo smooth, nou, jongen. Twee maanden? Ja, please. En dan ga ik nu bedenken wat ik wil eten. Dankjewel man. Sowieso, ben jij als gekeerlijk meteen uit eten als je je eerste date hebt? Dat is vrij snel. Nou, ik heb, dus, ik heb dus al heel lang geen eerste date gehad. Wat? Ja, ik ben een jaar geleden een dag voor Valentijnsdag uit elkaar gegaan met mijn vorige vriendinnetje. Maar wat vind je dat nu? Dat je nu meteen over je ex begint bij onze eerste date? weet ik. Ja, jezus, jij vroeg, jij vroeg ernaar. Oké, okay, maar... Uh... Wat, wat vroeg je nou eigenlijk? Ja. Of ik met... Oh, nee, oh, ja, ik weet al. Je... Ja, of ik op dates altijd meteen uit eten ja. ga. Dat vind ik wel vaak het leukst. Ik hou enorm van eten, dus we kunnen hier in principe ook gewoon, we kunnen die voorstelling gewoon skippen en hier gewoon, tot weet ik het hoe laat blijven zitten, want naar Vara betaalt toch allemaal? Daar ga ik wel vanuit. Nee, dat schapje. je. Ik had al met Risa, ik heb dit allemaal overlegd met de redactie. Vind je daten niet onwijs eng en een soort van kwetsbaar zo? Ja, dit is heel stom, ik zie daten altijd een beetje als een voorstelling of zo. Ja, ik speel natuurlijk gewoon theaterprogramma's, dus ik ben op dates vaak ook wel aan het optreden. Want jij bent, jij bent een superleuke, knappe, jonge vrouw. Je krijgt, je, krijgt, je krijgt meteen een kleur, wat, wat goed. Weet je, dat zeggen mensen ook, van. je moet op een gegeven moment ook beslissen... ik ben het ook waard dat iemand tof of zo erbij komt. Ja. Maar, heb jij soms niet het gevoel dat je over bent gebleven met allemaal leftovers? Je ja. bent nu 32 en uh, er oh, blijft niemand fuck. over. Ja, ja, als je het zo zegt, ja, dat is wel heftig, ja. ja maar. Merk je dat echt? Ah, dat ik je merk je... vooral dat ik niemand tegenkom. Dat vind ik, uh, dat vind ik heel lastig. Want ik werk dus woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdagavond. Maar dat zijn ook de avonden waarop uh, jullie... Leuke, knappe jonge vrouwen hè? op pad zijn of in een kroeg staan of ergens een hapje eten. Ik kom jullie niet tegen, want ik ben dan aan het werk. Mijn weekend is zondag maandag, dus Risa, dank je wel dat je deze hebt geregeld voor me, want dit is voor het eerst sinds tijden weer eens uh, heel fijn. Cheers. Dus. Op, op. op, op, op, op Is dit een geslaagde date ja, dat wel. en op een op een volgende date? Nou, ik ben thuis van een erg leuke date. Of het hem is, weet ik niet. Dus eigenlijk raad ik een blind date misschien wel aan. Ik, ik ga er over zes weken weer bellen. Maar volgende week staat er weer een nieuwe date op de planning. En uh, nou ja, we zullen het zien. Uh, ik ga lekker slapen. Redacteur Mai Op zoek naar de waarheid. Onze eigen Leftover, My Sis, uh, nou niet te koop, maar we willen er wel kwijt. Dus als je suggesties <laughs> hebt van uh, leuke mannen waar ze mee op date moeten... stuur het even in via de Radio 1 app. In de studio heb ik Ismo. Ismo, ja. uh, genoeg over de negativiteit. Daar, ja, daar wordt altijd over begonnen. Ah ja, het is negativiteit is verleden tijd, hè. Uh, zo is het ook. Wat is mooi aan Nederland? Wat is mooi aan Nederland? Uh, wat is mooi aan Nederland? Uh, de nuchterheid... Uh. Uh, dat alles uh, goed geregeld is. Uh, dat de ziekenhuizen en zo goed geregeld zijn. Ik bedoel, uh, ik, uh, mijn nationaliteit, ja, niet mijn nationaliteit, maar mijn origine is Marokkaans. En ik weet hoe het eraan toe gaat aan Marokko. Dus het is wel heel fijn dat het hier allemaal heel goed geregeld is. Uh, ja, wat is nog meer fijn aan Nederland? Uh, het weer niet. Nee. <laughs> uh, ja, uh, veel mensen werken. Er is weinig uh, werkloosheid in vergelijking met andere landen. En, uh, ja. ik zou, je kan eigenlijk beter vragen, wat is er niet fijn aan Nederland? Dan zou ik langer dan nou moeten denken. Ja, want... dat, dat vind ik altijd zo mooi. Uh, ik, ik, ik zit natuurlijk in een scene waar ik met heel veel Marokkaanse... maar ook Arubaanse, Surinaamse collega's werk, uh, muzikantenwerk. En hoewel er heel veel racisme uh, naar andere rassen toe is... merk ik ja. dat er nog steeds heel veel liefde... Vanuit, uh, vanuit Marokkanen, Surinamers ja. en dergelijke. En, en ja, dat sowieso. Maar ik bedoel, het is ook. Uh, het is eigenlijk ook gewoon. Het is, het is niet eigenlijk. Het is gewoon ook ons land. En. Uh, ik bedoel, racisme wordt ook altijd uitvergroot. Dat zijn Negativiteit wordt sowieso altijd uitvergroot. Maar ik bedoel, er zijn. In mijn ogen zijn er veel meer positieve en goede mensen. dan uh, negatieve en uh, rare racisten en zo. Wat zijn, de, wat zijn de positieve dingen die je meemaakt on the road? Eh. Uh, ja. Uh... Positieve dingen, ja. Mijn fans sowieso. Hoe, hoe, hoe, voelde dat, hoe voelde dat toen je ineens bekend werd? Want het is vrij snel gegaan bij jou. Ja, het is bij, ja. bij die 101-bar-sessie toen die schoot omhoog. Ja, zo'n -sessie, oh, sessie was dat. Zonamo sessie ja. was dat inderdaad. Die schoot omhoog, samen met Lijpen was dat ja, geloof ik. Ja, dat is nog ik. steeds de best bekeken sessie ooit. Ja, en, en vervolgens had je ineens fans. Ja. Wat gebeurde ja, ja, ik had daarvoor dan? al wat fans, maar niet in die getalen als uh, daarna. Ja, dan verandert in je Leven 360 graden. En dan uh, ga je beseffen van, ja, dit, dit is waar je al die uh, tijd voor hebt gestreden. Het is nu game time. Ja. Dus we buckle op en uh, zorg dat je er wat van maakt. En dat doe je ook. Ja, want ik weet gewoon van zo'n kans, die kun je niet laten glippen. Want als je hem eenmaal laat glippen, dan staan er 10.000 anderen in de rij... die die kans met beide handen zullen pakken. Het is, uh, het is, het is een beetje zoals Eminem ooit zei, Je bent een loose yourself in the moment. Oh ja, precies. Uh, wat, wat is voor jou nu dat je zegt van... Ik, ik sta, je staat nu op een punt waarvan, waarvan iedereen die in de muziek werkt kan zeggen... Dit is, dit, is, ja. dit is gewoon heel knap hoe je dit gedaan hebt. Je hebt, je hebt met ondanks alle tegenslag, onder, al, uh, onder alle tegenwind... heb je van jezelf een groot merk gemaakt. Ja, klopt. Wat is dan de volgende stap? Uh, de volgende stap is... Uh, ik, wil, uh, ik heb altijd al gezegd, ik weet nog drie jaar geleden ook in een interview... dat uh, iemand aan me vroeg, ik weet niet, volgens mij was het van Noisy van uh, bij welk label zou je willen tekenen. En toen heb ik gezegd, ik wil niet bij een label tekenen. Ik wil, hier heb je, laten we zeggen, topnotch. En hier heb je Spec En daartussen staat is mijn Music. Die gaat niet eronder en die gaat niet, uh, je weet toch? Dat is het minimale wat ik wil bereiken. En mijn label is nog niet op het level van topnotch en Spec Niet qua de dingen die we regelen en die we doen. Maar ik bedoel qua de artiesten die ik onder mij heb en zo. We hebben nog niet de grote getalen als hun. Maar uh, qua views en qua subscribers op YouTube en abonnees en zo doen we aardig mee. Ja. Dus uh, ik zie daar gewoon de kans in dat als hoe meer artiesten dat wij krijgen... Hoe, ge, wat, wat voor grote gevaar wij kunnen vormen voor de rest in Nederland. En uh, als laatste vraag dan. Zou dat dan betekenen dat er een moment komt... dat Ismo niet meer een rapper is, maar volledig zakenman? Uh... Ik hoor zoveel twijfel. Ja, weet je wat het is? Uh, nu is muziek maken... Kijk, uh, ik maak muziek... En uh, het is bijvoorbeeld... Ik, ik moet om de zoveel tijd wat uitbrengen. Uh, ik werk niet met tijdschema's. Ik werk niet met timing. Ik, werk, uh, snap je? ik denk aan alles voordat ik iets doe. Voordat ik wat uitbreng of voordat ik überhaupt wat maak... Dan denk ik aan alles. Maar er komt een punt... Dat... Dat ik genoeg artiesten onder mij heb dat ik zelf niet meer zoveel muziek hoef te maken. En dan gaat het. Als ik dan nog zou rappen, zou het puur en alleen om de fun zijn. Dan zou ik bijvoorbeeld een album kunnen gaan maken met allemaal volkszangers of zo. Puur omdat ik dat leuk vind om te doen. Dan denk ik niet meer aan het commerciële plaatje erachter. Dat, uh, dat is nog een klein beetje, een beetje weg. We hebben nog gelukkig tijd om van je muziek te genieten. Ik ga jou bedanken dat je hier was. Ja, ja Dankjewel dat ik er mocht zijn, man. Sowieso. En ik hoop dat je snel weer terugkomt. Ja, toch zeker.